Afgelopen weekend trok presidentskandidaat Abdullah zich terug uit de tweede ronde van de verkiezingsstrijd. Hij had er geen vertrouwen in dat de tweede ronde zonder fraude zou verlopen. Gisteren riep de Afghaanse kiescommissie Karzai uit tot winnaar van de verkiezingen. Verzekeraar Delta Lloyd gaat over een half uur voor 16 euro per aandeel naar de beurs. Dat heeft het bedrijf zojuist bekendgemaakt. Bekend was al dat de uitgifteprijs zou liggen tussen de 15,50 euro 50 en 19 euro... Met een waarde van 16 euro is de totale waarde van Delta Lloyd vastgesteld op 2,65 miljard euro. Daarvan gaat ruim 38% naar de beurs. Het Britse Aviva houdt een meerderheidsbelang. Voor de aandelen was tweemaal zoveel belangstelling als aanbod. Zo'n 10% is toegewezen aan particuliere beleggers. De rest gaat naar pensioenfondsen en andere institutionele beleggers. Boeren die met hun tractor sneller willen rijden dan 25 km per uur, moeten binnenkort een rijbewijs hebben. Minister Eurlings heeft dat besloten om het aantal dodelijke ongelukken met trekkers terug te dringen. Jongeren van 16 en 17 mogen nooit harder rijden dan 25. Vanaf 18 jaar mogen tractorbestuurders maximaal 45 rijden als ze een rijbewijs voor personenauto's hebben. Ook moeten ze een snelheidsbord op hun trekker hebben staan waarop 45 staat. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid stelt voor de hypotheekrenteaftrek in stapjes te verlagen. Starters op de woningmarkt krijgen de meeste aftrek en die wordt elk jaar minder. Volgens directeur Van Hoek blijft de regeling op die manier betaalbaar voor wie dat nodig heeft. Van Hoek wil ook dat scheefwoners worden aangepakt. Wie veel verdient maar blijft hangen in een goedkope huurwoning, moet meer huur betalen of verhuizen. Het weer. Eerst nog wat zon, maar vanmiddag gaat het regenen en stevig waaien. Het wordt zo'n 10 graden. Ook na vandaag blijft het wisselvallig herfst weer. Dit was het NOS Jonaal.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 Yeah Go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 maar Bloemedaal heeft wel gewisseld. Dat betekent dat uh, Paul John erin gekomen is. En dat uh, Barry geplaatst raakt in de eerste helft. En Paul Jones is in de spitspositie uh, gaan, uh, gaan spelen. En dat betekent dat Kees nou, nu, nu de tweede, tweede wissel toegepast heeft. Dat betekent dat, dat, uh, uh, dat Jeroen de Dikke eruit gehaald is. En dat uh, daar aan Corving voor in de plaats gekomen is. Oh. dan gaat een aanval opzetten aan de rechterkant voor hetzelfde. Via Sebastian Thomas. Sebastian Thomas terug naar Wilco Kloosler. Wilco Kloosler heeft de ballen zijn voeten. Gaan kijken in ik gespeeld. Plaats weer Sebastian Thomas. Oh, yes. Sebastian Thomas. Die... die, die, die die, die verlies van en Rico de Dwaalf, maar het is die bal die gaat over overstaan heen... Dat betekent we een gooien voor Bloemedaal. Hier hebben wij de hoofd van de middenlijn. Dat betekent dat Sebastian Thomas kan kijken waar die bal heen kan gooien. Sebastian Thomas. naar water snel, water snel. Pak die wel aan, moeten we gaan spelen. Klaar, we dan een kuit. Kuit naar Paaltjood. Uh, Paaljood. En er wordt er overtreding gemaakt uh, op uh, Paaltjood door de nummer 12 van, uh, van de brug. Terwijl het hier aardig en waaien en storm is en het regenen. Dus het wordt er niet leuker op om te gaan kijken. Dat betekent echt dat het nu herfst geworden is in Nederland. En dat het donkerder wordt hier op het veld van, van, van, van Bloemendaal. Maar we hebben nog geen kunstverlichting. Maar dat betekent wel dus een vrij trap voor Bloemendaal. Dat is geen Jean Poelgeest die zich daarmee gaat gaat naar de, de hoogte van, van een dugout van Bloemendaal. En natuurlijk komt die wel er ook. En zwaait eraf. En dan moet er gekopt worden. En die is goed kopt eigenlijk. Maar dat is Klink die rustig op zijn handen kan pakken. En meteen natuurlijk in het spel kan gaan brengen voor de brug. MK Klink heeft die wel nog steeds in zijn handen. Is een stuiter. Hij zal ver gaan schieten. Schieten we er ook ver mee. Want hij heeft de windvoordeel mee. En dat betekent dat hij wel uh, goed doorgaat. Eigenlijk. ...en dat er een Bas van die bal kan oppakken... ...en die gelijk door naar Gijs-Jan ga Gijs-Jan geeft probeert dan al te snel te bereiken. Die haalt die bal niet. En dat betekent dat nu Sebastian Thomas moet komen. Sebastian Thomas geeft de graag goed... ...die kan het waal van die van die bal af. En dat betekent dat iemand pakt en dan eventjes stuit tegen, tegen Sebastian Thomas. En uh, het wordt een vrije trap gegeven aan, aan Bloemendaal, denk ik. en er komt een gele kaart. Een gele kaart voor uh, Ricardo Dwaalster. Of krijgt hij een reprimandum van de scheidsrechter Want dat hoort natuurlijk niet. En de scheidsrechter houdt zijn kaart nog op, op, op zijn zak, Maar gaat wel naar hem toe van dat doen we niet meer. En anders ben je de sigaar. Want uh, en dat betekent dat nu die ingooi genomen kan worden door, door Bloemendaal, door Sebastian Thomas. Sebastian Thomas gaat proberen hem altijd snel te bereiken met de scout. Dus toch uh, Ricardo, is dan toch daar uh, Bloemendaal. Dat die bal verliest. En dan is daar nog al een korving die goed doorjaagt. En ze wil ook ze, ze, een hier in. Maar één keer doorplaatsen eigenlijk. Richting de spitser van Bloemendaal. Maar die kan er niet bij komen. En dat betekent dat Remco Klink die bal op kan pakken. Remco Klink neemt dus de tijd. Gaat kijken of hij heeft geplaatst. plaatsen aan de rechterkant van het veld. En is de brug die de ook kan gaan opzetten. Aan de uh, rechterkant uh, van het veld. Moet even kijken waar die bal heen gaat. De richting de diepe spitser. Maar het is je Poelgees die hem goed de race nu weghaalt. En is het Tim Jones. Tim Jones op de, uh, op alle korting, aan de Op hey! paal John. En paal John krijgt een goede kick tegen zijn benen. Maar hij mag doorgaan zijn schuit zetten. En dat betekent dat de brug meteen kan overnemen. De brug komt erbij. Maar de scout die hier weer goed tussen zit en meteen de John. Dan was Joan, goed. kijken. John, John in je rug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 ze proberen het. Uh, ze vallen, als ze in de aanval gaan, doen ze dat met veel mensen. En als ze gaan verdedigen, dan doen ze dat ook met een heleboel uh, teamgenoten. Jaap Stokman, uh, om maar eens wat uh, te noemen. Twee keer uh, gestrekt naar de hoek, een uh, goede redding. Eerste keer bij een corner. En de tweede keer was het Matthijs Brouwer, die uh, voor de Brabanders zomaar door kan lopen. Veel uithaalde, maar... Uh,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 some comments on the weather well in case you fail Tegen de brug. Tjerk, zeg het maar. En hier is de stand 3-1 geworden. Het was Kuit die het laatste zetje had. Het was een goede actie van Paul Jones. Goed dag, kuit staan. Hij is gewoon op Kuyt. En Kuyt kon hem er zo in tikken. En dat betekent hierna ongeveer 17 minuten spelen in de tweede helft dat de stand 3-1 geworden is. Ja.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 Goed erbij komt en die bal dus over de zijkant heen gooit, en dat betekent dat een ingooi voor de voor, voor, voor, voor, voor, voor de brug. En voor moet bij de rest de En de voor de continu moeten gaan opletten eigenlijk. En de voor geeft hem toch aan de andere kant op. Aan bloemendaal aan, aan, aan Nee, de, de bal is weg. de bal is weg. En dat betekent dat de bal de dus, ...dat de voor de bal moet weg de dus, uh, en dan komt hij ingooien van de brug. Komt dan Wouter Snel? Komt er goed tussen? Rik uit. Rik uit. Plaats hem meteen door. Helemaal ver en ver van het doel gedaan. En het is Remco Klink die erbij moet komen. Remco Klink kan die bal aanpakken. Maar dan is Taal die goed, uh, goed stoort. En het is de die in één keer doorgooit. In één keer doorgooit naar Alec naar Na Alec gooit hem te ver door. En dat betekent dat Remco Klink weer die bal in het bezit heeft. Remco Klink gaat kijken waar hij heen kan gooien. Gooit hem dan naar de zijkant toe. Naar de, de nummer 4 van de brug. Ja, neem me niet kwalijk dat ik de nummers niet meer helemaal kan volgen. Want het regent hard. En alle papieren die wordt het zeiken, zei ik dat. Dat kon ik hem duidelijk stellen. Mark Uitendaal, die die bal doorplaatste. En die is het daar Ricardo, uh, uh, uh, Ricardo de Waalster, die die bal dus niet uh, kan houden. En dus Joost Hofke die soeverein die bal oppakt eigenlijk. En hem kan gaan ingooien. Joost Hofke. Gaat kijken waar hij heen kan gooien. Joost is is er aan het kijken. Naar, uh, wie gooit hij heen. Nou, kan er niet bij komen. Dat betekent dat, uh, dat de brug weer een bal op balbezit komt. Via IJs Hakkama. Die heeft die bal in bezit. En dan gaat die bal weer helemaal terug naar Remco Klink. Ja, dat levert geen gevaar aan Boemenaal. Nou. En dus klinkt die meteen aan de zijkant uh, gooit. En het dan valt Joan achteraan. Het is uh, de nummer uh, drie, Jurgen Barrevoets... ...die die bal uh, probeert op te pakken... ...en dan gaat hij weer naar... Uh, de, ...dan gaat die naar Barry Loerak. Barry Loerak. probeert hem in de spelen op te spitsen. Doet dat dan ook. Op Ferry van Schijk. Ferrie van Schijk. Maar hij zullen wat lopen. lopen. Goed tussenkomt En het is uh, Rick uit. Die hem terugplaatst op... Uh, op uh, Gijs Jan Gijs. We draaien recht door. Aan rechterkant, de rechterkant van Wouter Die kan er niet bij komen. En dat betekent dat die wel over zijn aan 1-1 gaan. En dat die gespeeld hebben. Zowat een half uur. Met de stand, uiteraard, nog 3 tegen 1.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 eraf gaat. Die heeft een paar flinke aanslagen gehad. En is het Tim Beren die erin komt, die de positie gaat overnemen van, van Tim Jood. En het is warm boos het weer. Dat kunnen we gewoon duidelijk stellen. We zijn uh, allemaal zijk en zijknat voor het eerst uh, dit jaar. En dat zijn geen prettige omstandigheden om er uh, natuurlijk naar te kijken. Maar ja, dat zijn de jagertijden. Dat kunnen we gewoon uh, wel zeggen. We zitten te soppen in onze, in onze schoenen. En Tim Jones wordt belangrijk voor zijn diensten. En uh, ja, dat betekent dat we hier nog te gaan hebben. Een kleine tien minuten in deze wedstrijd. Met een goede voorsprong voor Bloemendaal. En nu kan uh, Bas van Velzen spel hervatten. Want Tim Beren is erin gekomen. En dat betekent dat Tim Jones uh, eruit is. En uh, dat dus het uh, spel hervat kan gaan worden. Bas van Velzen. Gaan kijken wat hij heen gaat trappen. Trapt er dan goed richting, uh, richting uh, Paal Joon? Nee, richting Tim Beren. Tim Beren kan er niet bij komen. Dat betekent dat uh, de brug eruit is aan de rechterkant uh, van het veld. Komt die aanval van de brug. En het is daar heel goed weer, Black die die bal wegglijdt. En is het Tim Beren die die bal meteen doortransporteert naar Paal Joon. aan de rechterkant van het veld. Krijgt twee man op zich, maar hij mag doorgaan van de scheidsrechter. En dat betekent dat de brug weer een aan aanval kan gaan zoeken. De brug aan de rechterkant uh, van het veld. Maar dat levert niks op. En die bal die gaat doodig zijn heen. En uh, de scheidsrechter zegt: ho, wacht eventjes uh, dus uh, komt die in Gooi van, uh, van, uh, van de overkant van het veld. En het is uh, Joost Hofke die die bal kan nemen. Joost Hofke. Zal hem wel gooien naar Tim Beren. Tim Beren. Komt hem door naar Paul john Paul Jones kan niet erbij komen. Ja Paul john kan erbij komen. van hem weer op Beren. Beren. Beren. En dan is het uh, Wouter snel. Die erbij moet gaan komen. En uh, oh, daar komt die bal niet. Die had er via een, een gemoeten. En dan had, is het nu de nummer 7 van, uh, van uh, de brug Marvin welkens Die die bal van weer aan te plaatsen. Maar het is Rick uit die nu de overtreding maakt in, het, in, in, het, in de middencirkel. En dat betekent de vrije trap voor de brug in de middencirkel. En het is de nummer 2, Barry Loerakker, die zich daarmee gaat bemoeien. Barry Loerakker legt die bal klaar. Gaat kijken waar die denkt. willen plaatsen. We meteen door naar de nummer 3. En daar zit Krik Kuit wederom weer tussen. En die plaatst de bal over de zijlijn heen. En een ingooi voor. Voor de brug aan de zijkant van het veld. En het is de nummer 6, Sir Gamburkhand, die die bal snel gaat halen. En is laat het over aan de nummer 3, Jurgen Bergvoets... Jurgen Bergvoets... gooit het dan terug helemaal naar de nummer 12. Dat is goed Beklag, die hem in gaat plaatsen. Maar dat is daar wederom beren die er goed tussen komt. Nou, is het Paal-John. Paal-John heeft die bal in zijn voeten. Wordt dan van de sokken afgegaan door de Barry En dan wordt er een vrije trap gegeven door de scheidsrechter. Maar op de middenlijn. En Paal-John ligt even plat. En ik weet dat die bal nog een keer even is aangebeld door stellen van de brug. Dat is gewoon een frustratie door uh, Jurgen Berrevoets. Omdat je met 3-1 natuurlijk achter staat hier in deze wedstrijd. En dat we nog te gaan hebben. We gaan even deze aanval meenemen van Bloenaal. Kijken of het gevaarlijk gaat worden. Het is de Wilke Klooster die hem zal gaan trappen. De Wilke Klooster gaat kijken. Plaats hem dan in richting Sanderbeuk. Sanderbeuk, met de linkerkant van hetzelfde. Kan er niet bij komen. Is het de brug weer. En is daar Ricardo de staan die die bal oppakt. En is daar heel goed uh, Tim Beeren die er weer tussen komt. Die plaatst hem op Paaldjoen. Paaldjoen heeft de bal in zijn voeten. Plaats hem even terug naar Sanderbeuk.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 Niet helemaal uh, voor dit uh, programma. Goed. Dan maar eens anders. Hier is sparring van King. I'm waiting for my mom.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 Uh, het, is echt, het is echt de wedstrijd geworden. Nog een kwartier uh, op de klok en de stand is 2 tegen 2. En misschien niet eens onverdiend in die tweede helft. Want Den Bosch uh, presteert naar behoren. Acht strafcorners uh, mochten de Brabanders al nemen. Jaap Stokman, uh, die stond uh, op de goede plek. Maar uh, de, in, de inzet uh, van uh, degene die de, de corner mocht nemen bij uh, Den Bosch... ...die was precies uh, in een hoekje. En dat betekende de 2 tegen 2. En ja, de paraplu's uh, zijn naar beneden hier uh, uh, gericht... Uh, uh,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 Gelukkig nauwelijks te zien voor ons aan de rechterkant van de doelpaal voorbij. Je zou haar zeggen, Bloemendaal ontsnapt aan een uh, achterstand. Uh, maar zo is het uh, natuurlijk wel. Ze zijn in de verdediging. Het is uh, pompen afzuipen voor Bloemendaal. Letterlijk uh, in, het, uh, in de eigen cirkel. Maar vooralsnog is het op het kopje 2 tegen 2. Geplakt. Hij wist de plaats en zijde weg, ze dansten tot hij dronken werd. Ze haalt haar ronden door zijn haar en schudt zijn hoofd om dit gebaar. verbaasde of verbeelde zich, maar de zon bracht door de wolken op haar. Zij hier altijd, liever in het donker zo, tot de dat ze rijden naar de eeuwigheid.